Naast de cijfers der leraren geven we hier een schoolcijfer. Een onvoldoende schoolcijfer is een slecht rapport. Ik adviseer de leerling met een slecht rapport van school te nemen. We geven hier schoolcijfers. Nee, ik geef ze. En mijn docenten knikken en gaan akkoord. Want wat bind doet is goed. Bind heeft altijd gelijk. En nu, vlak voor het begin van het laatste jaar van het bestaan van mijn school... De school van Bint geef ik mijzelf een schoolcijfer. Zwaar of voldoende. Niet meer op te halen. Zending naar Bint, Roman van een Zender van F. Bordewijk. Scenario Mark Lohman. Regie Mijnder Goede. Hier is je sleutel. De veerhalskamer is boven, dat komt later. Loop even mee, we beginnen dadelijk. De eerste les is in die klas 4D. Die klas is uniek. Zo in heb ik er nog nooit kunnen vormen voor deze. Die klas heeft je voorganger weggevrijd. Ik waarschuw je niet. Ik maak je attent. Begrijp je dat idee? Ja, meneer. Ik eis van ieder tucht. Dat klinkt ouderwets, maar ik ben hoogstmodel. Ik eis een stalen tucht. Nu ga Geen belangstelling voor buitengewoon begaafde leerlingen. Ik heb later in de maatschappij nooit iets van die buitengewone begaafdheid gemerkt. De buitengewoon begaafden van vroeger jaren zijn die in de maatschappij vrijwel spoorloos verdwenen. Ze zijn gewone gezinshulden geworden, met een redelijke betrekking en vooruitzicht meer niet. Mijn ervaring is die van iedere school. Ze bewijst dat het schoolonderwijs slecht aansluit aan de eisen van de maatschappij. Je moet dus één van tweeën veranderen. De school of de maatschappij? De maatschappij kan ik niet veranderen. Wimpy Singer. Present. De Moraat. Present. Neuteboom. Present. Heilige Leven. Present. Voorzanger. Present. Nittekson. Present. Surdi Finnis Present Te Wichel Present Terhompel Present kikkertak Tak Present Taasdaande Present Peert Present Schattenkeimer Present Punselie Present Balmikoken Present Klotterboken Present Stijt Present Van der Kabar Present Dat jullie door elkaar zitten en de verkeerde namen opgeven, beschouw ik niet als een kinderachtigheid. Jullie zijn te groot voor iets kinderachtigs. Ik beschouw dit als vijandschap. Jullie willen oorlog? Het zal oorlog tussen ons zijn. Zonder ophouden. Het hele schooljaar door. Kom jij hier. Hoe heet jij? Stijk, meneer. Geef me je hand. Nee, die is te vuil. Je linker. Deze handdruk is onze oorlogsverklaring. Niet tussen stijt en mij, maar tussen mij en de klas. Ik zit voortaan hier, achter de tafel, mijn vesting. Storm nu maar aan, ik weet wie de sterkste is. Mijn voorganger is hier weggepest. Jullie denken natuurlijk dat je mij dit ook kunt leveren. Een nieuwe leraar en een tijdelijke nog wel. Jullie vergissen je. Het zal niet lukken. Ik zou jullie gemakkelijk stuk voor stuk kunnen fijnknijpen. Niet eens uit kwaadheid, god nee. Maar gewoon omdat ik dat nou eens zou willen. Verduivelt jammer alleen maar dat het niet mag. Meneer, mag die deur licht? Jullie kunnen me niet kwaad maken. Jullie zullen nooit iets van boosheid zien. Ik ken geen andere straf dan school blijven en wegjagen. Jij, vraag de directeur hier te komen. Ik geef jullie nu gelegenheid op je plaats te gaan zitten. Meneer, wilt u mij even zeggen of ieder zit op de plaats die hem is toegewezen? Degenen van wie ik de namen noem, komen hier morgen terug van 2 tot 6. Ter Hommel, Heiligenleven, de Moraat van der Karwargenbok. Meneer, laat die deur dicht. Van der Kavargenbok komt ook zaterdag van 2 tot 6. Dat is een vader, ja, dus. de Van De Van der Kavargenbok komt ook zaterdag terug van 2 tot 6 en van 7 tot 10. Stil. Wie zich meer beweegt dan hij lief is, blijft. Dit moet een kelder zijn geweest. Een wand met hoge kleine ramen voor gewapend mat glas. Weer die zingen? Morgen terugkomen. IJzeren staven er nog voor. Daar langs glijden de onderkanten van mensen buiten. Stoot hortend de wind. Schatten Morgen terugkomen. <tie> de banken lopen steil op naar de achterrand. Ik zit onvoordelig. Zo in de diepte. Voorzanger. Morgen terugkomen. Maar ik heb haar eronder. Ik heb deze klas... Deze huil eronder. Meneer, is het nog altijd oorlog? <lacht> Ik draag de scholier van de Kaarborgenbok aan de directeur voor. Om van school te worden verwijderd voor vier dagen met nader op te geven strafwerk. dat hij zich niet inleeft in de psyche van het kind, dat hij niet daalt. Ik eis van het kind, dat het zich inleeft in de leraar, dat het klimt. Ik eis, dat het zich inleeft in tien leraar. Ik eis, dat het tienmaal gehoorzaamheid zal kennen. Tienmaal tucht. staaltucht, Dat het door tien volwassenen zal worden getuchtig. Ah, onze nieuwe collega. De balé. is. Sigaret? Ik rook pijp. Ik heb er zes voor de eerste vrije middag. Je bent in een moeilijke klas geweest. Hoe ging het? Zo gangetje. je. Je houdt van die klas of je bent er bang voor? Een hel. Een hel? Een hel. Niet kwaad. Ik geloof niet dat iemand dat hier nog zo gezien heeft... Een hel. Nou, misschien. Misschien ook een louteringsberg voor de leraar. In elk geval een curiosum en een trots van Bint. Als ik over bind zou beginnen... De jeugd is bezig zich te constitueren tot grote groetsverbanden... die elke zondag langs de straten gaan. Ze hebben een gevaarlijke schijn van schoonheid. Het individu gaat in en onder, maar niet uit gehoorzaamheid. Het individu is mededrager van een collectief machtsvertoon. Het gaat op met de anderen in gelijke wil. En... Het gaat onder in macht. In groepsverbanden liet het individu geen gehoorzaamheid, maar macht. Daarom zijn groepsverbanden de ondergang van het individu. Een klas is een wezen. Vier A zijn de bloemen. De zachte vrede heerst in deze klas. Ik botaniseer. Achterin zijn de twee meisjes Kret. Stintje en Mabel. Stientje. Een onschuldig schalkje. Tappere vonkjes in grauwe ogen. Leutige krullen van bruin. Mabel. Oezelige Madonna. Donker en roze. beide heel klein en heel vrouwelijk. Ook achterin een jonge man. Van Beek. Zo lang in zo'n kleine bank. Een smal en klein gezicht. Zenuwachtig. Op de grens van overspanning. Vooraan opzij. Een jongen als een mooie vrouw. Met vrouwenogen van diep aquamarijn. Wenkbrauwen van geschoren fluweel. Wimpers van zijde. Een huid van satijn. Jérôme Fleo. De mond van een bulp. Zijn handschrift is als een uiterlijk, een schrift van voornaamheid, aanstootgevend. Twee aquamarijne vrouwenogen. Daar zit een gevaar, Vleo. een groot gevaar. Bint is het niet eens met de wethouder, die wil het regime niet. De school is over twee jaar dood en Bint weg. Er zijn al veel leraren verplaatst. Al drie jaar zijn er geen scholieren meer toegelaten. Omdat het gebouw oud is. Kletspraat. Het is om Bint om zijn begrip van tucht. We hebben hier nu nog maar vier afdelingen vierde en drie vijfde. Tweederde van de lokale staat leeg. De school sterft. Maar Bint zal hier toch kerels hebben gemaakt. Groepsverbanden zijn de ontbinding van het individu. De mens mag niet meer massa zijn dan voor de staatsorde nodig is. Hij mag geen ander leven vormen dan het staatsleven. De groepen jeugd die zondags langs de straten gaan zijn infect. Ze leren de mens niets anders dan macht. Maar de mens moet gehoorzaamheid leren en tucht. Daardoor onderwerpt hij zijn wil om in de onderwerping zijn wil te ontdekken. Wimpiesinger en de Moeraads. Ze zitten naast elkaar. Ze horen bij elkaar. Ze zijn onafscheidelijk. De Moeraads klein en bleker. Wimpiesinger heeft hardgroen tandschimmel en rozige ogen. De Moeraads-tanden zijn gewoon bruin. Zo'n oogje zonder wit als een git in een ring. Ze kijken met de woedende wanhoop van een rat die wordt geworpen. Er is heilige leven. Zijn hoofd van breed naar spit is tegen een troffelaan geboetseerd met slordige, kwakken natte kalk. Het zit met een rare steel op zijn schouders. Hij is heel klein, enkel hoofd. En zo zijn er 24 in deze hel. God, wat een klas. Er is goud mee te verdienen op kermissen. Goedemiddag. U ken ik nog niet. De Bree. Rudderikhoff. Ik hoorde dat je er alleen hebt laten wegzetten. En ik heb er al zes beneden. Ik twee. Laat je ze alleen? Ze schrijven. Ik heb een kruis gezet achter hun laatste woord. Leep. Mijn neem is er niet tussen. Tot te laat blijf jij? Vier uur. Jij? Zes. Tjonge. Vooraan zit voorzanger. De menselijkste van allen. Een bleke joot met een bril. Als zijn oog niet brutaal steekt, glinsteren brutaal zijn glazen. Hij is hoogst effen en afwezig. Een jonge geleerde. Hij is een schaakwonder. Die simultaan speelt tegen dertig keien van spelers. De vrouw een keiner, Een sloddervos met een ragebol. Tien vingertoppen dik onder de inkt. Ze koudt. Aanhoudend. Kouwe. Kouwe. Mond Rood hol vol oude tandjes van vergeeld ivoor. Nog stil! Kan niet. Ben je hier al lang? Ik werk tien jaar onder Bint. Maar ik heb pas de laatste vijf jaar geleerd. Dat is een historisch feit voor de school. Het begon met een nieuwe cursus, vijf jaar terug. Bind riep ons allemaal een half uur eerder op. Voor een vergadering. Het oude, het oude stelsel is, is van al nu al dood. Ik, Ik heb in de vakantie, vakantie nagedacht. De tijd van gemoedelijkheid van verbroedering is voorbij. Deze generatie is te bandeloos. Er is een snelle verwildering. Men moet de cirkelgang durven gaan. Men moet teruggrijpen. Ver en snel. Naar het oude systeem van macht en vrees. Dit oude is het nieuwste. Het beste. Het enige. Ik eis tucht. Een ijzeren tucht. Nee, een sparentucht. We zijn allen met hem meegegaan. Nittekson is een groene gluiper. Ogen die telkens draaien naar de hoeken en omhoog. Aldoor op de rand van een epileptische aanval. Soms komt er wat schuim om zijn mondhoeken. Ter hompel hapt onder het werken naar een insect, een zwarte doggetronie. Hij is echter te levendig voor een dog. Hij kijkt onder het werk steeds op naar mij, bliksemvlug, honderd maal. Zijn oogjes zijn meer herder dan dog, meer wolf dan herder. Vrij stevig, een enkel kaak. We voelden dat Bint op het laatst van zijn leven zijn vorm had gevonden. De reden? Dat weet niemand. We hebben hem nooit goed begrepen. En hij werd ons toen eerst recht onbegrijpelijk. Maar hij werd bovendien superieur. Binnen een jaar was er oorlog met de wethouder. Het regende klachten van de ouders. Het werd een school van onbarmhartigheid. Maar het werd een school. Links achterin twee vervaarlijken. Kikertak en Taasdaamde. Kikertak, een diepzeemonster, enkel gebit. Twee gebitten. Taasdaamde, een duivel voor een spullentent. Een meter hoog, een meter breed, een halve meter diep. Een blok vlees als een blok geperst hooi. Ze zitten in één bank. Ze kruipen niet bijeen. Ze zitten vanzelf tegen elkaar, aan elkaar. Bolmikolken, een kalmoek, 18 jaar, kaal als een hand. Alles aan hem danst, alleen hij zelf niet. Zijn blikken bril danst op zijn neus, zijn blikken ketting danst op zijn buik. Nu drie jaar geleden waren er onder de 120 nieuwe leerlingen een stuk of dertig nogal gekke kinderen. Kinderen waren er toen nog. Het was maar toeval. Bint maakte er een klas van. Dat is 4D. Je zult over tien jaar zien wat die oplevert. Van de dertig zijn er zes van Lievalee afgevallen. Nu is de klas compleet. Bint noemt haar zijn gaafste werk. Peert. Altijd verbonden. Hij heeft een manie van zwikken, struikelen en vallen. Hij valt altijd ongelukkig. Hij valt met zijn polsen door ruiten, met zijn kin op hekpunten, met zijn benen door waterroosters, met zijn slapen op trottoirbanden. Stijd. Een gorilla met overal zwart haar. Zijn pen veegt hij af aan zijn haar, aan zijn tong. Armbanden van inkt hangen grillig om zijn zwarte polsen. Er is in hem iets dierlijks. Hij praat haast onverstaanbaar. Hij heeft het hees gebrabbel van de machtigste superprimaat. Bint gaat over lijken, ook over zijn eigen... Hij had een schoonzoon, een commissionair, die eerst een partonpassief maakte en zich toen heeft opgehangen. Bind nam zijn dochter met twee kinderen in huis en ging de schuld afbetalen. Hij begon daar zeker 15 jaar geleden mee. Hij zal nog 20, 30 jaar betalen. Maar hij betaalt. Bij hem thuis kan geen blind paard kwaad doen. Weet je het van hemzelf? Nee, natuurlijk. Hij moet een goed mens zijn. Goed of slecht betekent niks voor Bind. Die nieuwe werkster. Um... Die bleke zwarte. Ja, dat beroerde schepsel. Ik ben ervan overtuigd dat zij als agent provocateur voor de conciërge is bedoeld. Kom, kom. Waarom niet? Hij gaat over lijken. Maar waarom? Die conciërge is een gevaar voor de tucht geworden. Vroeger was hij redelijk, maar hij is langzaam afgezakt. Ik heb het zelf meegemaakt. Hij is een gevaar voor de tucht. Hij hult met vrijwillig Bint weet dat, maar hij heeft geen bewijzen. Niet tegen de een, niet tegen de ander. En nu moet de conciërge zich onmogelijk maken met die werkster. Bint heeft dat schepsel ergens opgedoken, God weet waar. Ik ben overtuigd van Bint's bedoeling. De conciërge moet zichzelf onmogelijk maken. Bint is niet goed of slecht, maar superieur. Van den Karbargenbok. Een gier, hoog in zijn volière. Met kleine, gloeiende ogen langs zijn snavel. Een gier die in lang geen aas vrat. De kleine sphinx klotterboken. Een blok graniet als hoofd. Met daarop van boven en van achter een dunne laag humus. Waarop een niet te determineren gewas. Met de kleur van dolle kastanje. Zonder reden splijt een ondoorgrondelijke lach het graniet even in twee. Hij infecteert de hel. Als hij grijnst. Grijnst de klas hem na. Ik verbied het grijnzen evenmin als het ademen. Ja. En? Ik ten. De hel gaat in een logge gang door het werk. Het wordt nauwelijks voldoende, maar wel egaal afgeleverd voorzanger kan uitblinken, hij wil niet. Het arbeidsbeeld vertoont een wonderbaarlijke uniformiteit. Ik geef enkel vijven. Er is soms een begin van opstand, maar nooit collectief. Ik laat rustig terugkomen op de vrije middag. Met december pluwt het. Eenmaal is er een week zonder straf... Ieder woord in de klas moet een bevel zijn. Wij moeten de spreekwoordelijke wijdlopigheid van de Nederlander bekampen. Logen straffen. De taal van de regering, hoog en laag. De taal van de wetten, de taal van de kranten, is bij een gruwel. Wij misbruiken onze taal steeds roekelozer. Wij prostitueren haar. Prostitutie is zedenbederf. Aan zedenbederf gaat een volk ten onder. Wij zijn op de helling. Als wij ons niet van die helling weten af te werken, gaan wij onder aan onze taal. Met onze taal. De welsprekendheid is dood. Wie er opgraagt, pleegt necrophilie. Is psychopaat. Ik heb... Kom op, Jij kent ook vragen. Ja, met jou gevuizd. Ja, nou in. Jij doet het. de <truh. truh. truh>. Uh, uh, ziet u uh, nou de klas, uh, uh, klas vragen of u vreemd met u kennissluiten? Nee. Nee. Voor de nieuwe leraar de Bree verklaar ik dat een slecht eerstrapport beslist. Naast de cijfers der leraren geven we hier een schoolcijfer. Dat hoeft niet het gemiddelde der lerarencijfers te zijn. Een onvoldoende schoolcijfer is een slecht rapport. Een scholier haalt een slecht eerste rapport niet op. Dat is hier beginsel. Ik weer zo mogelijk de zittenblijvers. Ik adviseer de leerling met een slecht rapport van school te nemen. 4a. Stientje Kret 7 bezwaren. Mabelle Kret 8 bezwaren. Jeroen Fleo. Ik waarschuw iedereen voor Jeroen Freo. Vijf. Bezwaren? Van Beek een drie. Bezwaren? Hij heeft het thuis moeilijk. Zijn vader is dood. Hij helpt zijn moeder, brengt bestellingen voor de weg. Hij werkt laat, slaapt weinig. We weten dat. Zonder schooldiploma wordt hij nooit iets. Hij wil over twee jaar gaan werken op een kantoor. Ik heb gehoord dat hij dreigt zich van kant te maken als hij geen voldoende haalt. Hij dreigt... Nou ja... Ik... Er is geen reden iemand te sparen die zelf moet aankondigt. Waar gaan we heen? Van Beek, drie bezwaren. Van Brandhuizen, vijf bezwaren. Van der Karbargenbok, vijf bezwaren. De Moeraads, vijf bezwaren. Wimpiesinger, vijf bezwaren. Neuteboom, vijf bezwaren. Voorzanger, vijf bezwaren. Schattenkender, vijf bezwaren. Ik moet nog iets zeggen. Ik verwacht na de vakantie... Moeilijkheden. Het is niet onmogelijk. het is mogelijk, het is waarschijnlijk dat de leerling Van Beek zelfmoord zal beproeven, misschien zal plegen. Fleo stokte lang onrust. Ik wil hem van school hebben. Ik heb geen steun van de wethouder. Fleo zijn vader is een aanzienlijk burger hier. Als Van Beek sterft, krijgen we ernstig verzet. Het zal een laatste, een grondige zuivering zijn. Nu, het. We hadden stil geluisterd en stil stonden we op. Een leraar, een korps. Een keurkorps. Een eenheid. één wezen. De kleine fouten in het wezen zijn het menselijke. We gingen naar huis. Alleen. Geen twee gingen samen. Pint vergezelde allen. Twee dagen later las ik in de krant over Van Beek. Een scène thuis, Van Beek weggerend, een uur rondgedwaald in de winterkou zonder jas, toen in een gracht gesprongen. Voorbijgangers hadden hem onmiddellijk uit het water gehaald, niet eens bezwijmd. Hij stierf in het gasthuis heel snel aan longontsteking. Zijn moeder ging naar de wethouder. Er werden vragen gesteld in de gemeenteraad. De school van Bint werd als schuldig aangewezen. De laatste vakantiedag kwam een bericht van Bint. De leraren werd opgedragen een uur voor aanvang van de lessen aanwezig te zijn. Gelukkig neerde jaren, Bray. Koffie? Graag. Ja. Wat gaat er gebeuren? Niemand weet het. Bent toch wel? Ik vraag het me af. Hij is gisterenavond in de school geweest... en hij heeft een telefoongesprek gehad... met de inspecteur van de politiepost om de hoek. Een oud-leerling. Ga zitten. Er zal... ernstig verzet komen. Door de dood van Van Beek? Dat is niet de oorzaak, toch? Dat is de aanleiding. De oorzaak... Zit in de tijd zelf. In het slechte ervan. Deze tijd hangt fanatiek aan leuzen. De een zo hol als de ander. De leus vervangt het beginsel. Voor een leus loopt ieder storm. Ook de jeugd. De jeugd wil nu stormlopen tegen de school. Ze wil stormlopen tegen mijn systeem. Ze is in de vakantie nog eens grondig bewerkt. Ik noem geen namen dan Fleo. Fleo is de hoofdader. De dood van Van Beek is hun vaandel ik maal niet om van week, het bestaan van een mens brengt nu eenmaal risico's met zich mee ik begroet de moeilijkheden die ik verwacht en die even heel groot zullen zijn, groot zullen lijken de school komt er beter uit te voorschijn aardbeving is meestal bergvorming en ons ontzag gaat naar bergen <tie> ik hou niet van liging als het gaat zoals ik verwacht zijn jullie alleen toeschouwers. Van buiten mag niemand jullie zien. En niemand hier grijpt in of verlaat het vertrek zonder mijn bevel. Ik heb een hekel aan wachten. Neem nog een kop koffieto. zijn vroeg vandaag. Het volk is altijd vroeg. Als er oproer komt. Het is in ieder geval het einde van de concierge. Hoezo? Fleo heeft in de vakantie alle leerlingen bezocht. Samen met twee handlangers uit de vijfde. Hoe denk je dat hij aan de adres is gekomen? Nou? De concierge heeft de lijst afgeschreven en naar fleo verkocht. Dan had Bint de werkster niet hoeven aannemen om de concierge weg te krijgen. De concierge weg. De werkster weg. Fleo weg. Nog een paar oproeprijers eruit en de school is gezuiverd. Toen bij het raam weg. Maar ze kunnen me niet zien. Wat doen ze? Ze halen stenen en kiezels uit hun zakken. En maken wel sneeuwballen mee. Dat gaat eruit te kosten. Bint heeft de glazenmaker al besteld. Hij heeft dat voorzien. De deur is open. Hij gaat de groep naar binnen. De hel? Ja, 4D. En de anderen? Alleen 4D. De anderen zullen hem nu wel volgen. volgen alleen hun leuzen. Bind heeft gelijk. Natuurlijk. Bind heeft altijd gelijk. Maar de hel doet niet mee. 4D heeft de neiging tot losbandigheid, maar nooit tot collectief verzet. 4D doet geen greep naar de macht. 4D erkent het systeem van Bind. Is het systeem van Bind. Kortom, Fleo, heeft het bij hem niet geprobeerd. Hij heeft geen vat op hem gekregen. Na twee of drie pogingen heeft hij ze verder gelaten. Ik wou dat ik wat kon doen. Broe, ik je kan dat dus niet. We mogen niks doen. Bint heeft alles geregeld. Oeh. Let op, daar zijn ze. Wie? De politie? Ze dragen geen uniform. De hel. Dat kan niet? Die zit er binnen. Bint heeft ze via de gymnastiekzaal weer naar buiten laten gaan. Meesterlijk Een meesterzet van Bint Mannen kunnen niet tegen jongens gaan vechten Jongens moeten dat doen Bint heeft Klotterboken ontboden Klotterboken heeft groot gezag in 4D Hij heeft de klas opgeroepen bij Bint thuis Hij is er een dag voor in de weer geweest Gisterenavond hebben ze bij Bint vergaderd Ze vluchten de school in Natuurlijk De hel is eendrachtig Eendracht overwint. Ja, Eendracht maakt macht. Iedereen zijn lokaal. Maar geen les en geen woord en geen vrij van twaalf tot twee. De school gaat dicht tot vier uur. Het voorval trekt niet zeer de aandacht van overheid en pers... Er zijn juist politieke moeilijkheden. En Bint draagt persoonlijk de schade. De school is zuiverder geworden. De bloemenklas staat mij minder tegen met de lege bank van Fleo. Fleo. Hij is eenvoudig overgegaan naar een andere school omdat zijn vader zo'n aanzienlijk burger is. En Fleo is innemend. Fleo heeft een knap gezicht. En wie ziet zo gouden harde stenen van zijn ogen? De school is er niet om de leerlingen. De school is er als eerste stap op weg naar de nieuwe grootheid van ons land. Ik veracht ieder die prat gaat op onze gouden eeuw. De term is een aanklacht voor het heden. Die zich over nu schaamt, is op de goede weg. Ons land is vol... Maar de koloniën zijn uitgestrekt en de zee is vrij. Een sterke figuur vindt toch ruimte voor daden. En trouwens, voor deze is ook het eigen land niet vol. Want hij slaat ruimte om zich heen. Wie zich niet bepaalt tot antwoorden als ik vraag, wie nog een vraag durft te stellen, blijft een vrije middag. Waarom? Neudeboom, terugkomen. Ja, nou, waarom meneer? Doe maar. het terugkomen. Maar ze praten naar om meneer? Doe maar. Van de kabargenbok, terugkomen. Ik krijg 4a. Waarvoor? De klasreis. Bint laat elk jaar een klasreis maken in de paaswagen. Een leraar per klas op de fiets. Dat heb ik gehoord. Ik krijg 4a. De bloemen? Ja. Remigius krijgt 4D. Nou, de helft dan. Nox krijgt de andere helft. Er is altijd strijd om 4D. Daarom heeft Bint de klas in twee gedeeld. Dan krijgen twee leraren een kans op ze. Het is ook beter met het oog op de samenstelling van de klas. Het is al verduiveld moeilijk om al twaalf van dat soort onder de duim te houden. Hm. Wie ken jij? Er is geen klas over. Ik ga niet mee. Waar gaan jullie heen? Gelderland. Vlaanderen. Nox gaat met de andere helft naar West-Friesland. Vlaanderen trekt me meer. De Bré? Ja, Remigius heeft een kind gekregen. Hij kan niet mee. Jij neemt zijn plaats in. Ja. Dag. Ik wilde je feliciteren. Dank je. Het is meer dan een maand tevoren geboren, maar het is goed gegaan. Ik neem je reis over. Het spijt me voor je. Wil je hem even zien? Zo klein. Maar een jongen toch? Kiekertak. Daasdaamde. Wimpiesinger. De Moraats. Neuteboom. Stijd. Van der Karbargenbok. Heiligenleven. Surdi Finnis. De Wichel. En de vrouw Schattenkijnder. De helft van de hel. Ik zou de hele klas aankunnen. En nu geen meneer hier, maar kortweg de Bree. Ja, meneer. Oh. Oh. Ja. Geef mij je spullen maar, schat de kinder. Waarom? Het is zwaar met die tegenwind. <laughs> er is niks mis met mij. Kijk uit, man. Kijk zelf uit. Als je je stuur niet kunt vasthouden, moet je niet op een fiets gaan zitten. Ah, niemand heeft gezegd dat je naast me moet fietsen. Ah, man, let op je stuur. Rotwind. Zo'n briesje, ben jij een vent? Hé, hey, de Bree. Zouden we lang moeten wachten bij de pont? Hij gaat geregeld. Mooi, ik heb een pesthekel aan het wachten. De Bre, waar blijft de wichel toch? We blijven wachten tot hij ons heeft ingehaald en op verhaal is gekomen. Ik wil een boterham. Water, water. <tie> <tie> Ga je lekker? Wat nou? Moet je soms bij mij op schoot? Nou, schrijf op als je er last van hebt. Schrijf jij op? Waarom zou ik? Omdat ik het zeg? Ach, stop een boterham in je bek en hou je smoel. <tie> De wichel rijdt schonker, breed en plomp. Een waggelgang op een te kleine fiets. Zijn knieën komen aan zijn kin. Zijn afmetingen hebben geholpen in het oproer. Hij hoeft zich slechts te laten vallen om een gevecht te doen uitdoven. Maar hij heeft weinig kracht. Hij imponeert, maar komt moeilijk mee. Op de tocht wordt hij een zorg. Axel. Hij moet je kijken, dat wijf daar. Let op je stuur, man. <lacht> Hé, hey, de breed, is die kermis? Zo gaan ze hier altijd gekleed. Achterlijk! Ik zie mij er al zo bijlen. Vlaanderen is achter bij Holland. Dat merk je aan alles: aan de wegen bijvoorbeeld, keiwegen, klinkerenwegen, grindwegen. Die zijn uit de tijd. Overal elders worden ze vervangen door asfalt en beton. Asfalt of beton. Het beton zal het zeker winnen. Asfalt is kunstmatig. Het strookt niet met de zakelijke eerlijkheid van deze tijd. Het heeft een pretentie. Het is geen natuur. Het komt uit de schoonheidswinkel van het verkeer. Het is doodgelijk de huid van een opgemaakte vrouw. En dan is het beton zeker de huid van schattenkijnen. Pukkelig. Nou ga je buisten uitdrukken. Beton is op de man af. Het komt van de aarde. Het is de aarde. Het is steen onder de wielen. En onder de voet glad. Stroef en volmaakt. Het is een harnas. Waaronder de weken aarde veilig gepanzerd ligt tegen de stormloop van het verkeer. Onvermoeibaar. onaandoenlijk tegen de seizoenen. Dragen de gegoten platen dag en nacht. Het beton zal het winnen. Shit, wat hangen die klokken hoog? Als er een uitonder en je kijkt op de kop, ben je mooi dood. Als jullie rondkijken, zien jullie dat deze stap niet klopt. Wat oud en de moeite waard is hoort in een verzameling. Maar oud en nieuw door elkaar is onzin. Een stuk oude stad kan desnoods een openluchtmuseum zijn. Maar een stad te sparen om haar ouderdom is onzin. Een Belfort werd in de middeleeuwen niet gebouwd voor ogen die van de toren neerzien op een paar honderd geparkeerde auto's. Niet hier in Brugge, nog ergens anders. Je moet kiezen. De auto's of de middeleeuwen. Alle twee gaat niet. Behoudendheid is een vloek. Misschien gaan we in een kringloop en komen we vanzelf bij het verleden terug. Maar we moeten er niet bij willen verwijlen. En we mogen hopen dat latere generaties onze bal zullen slopen. Ja, ik zou filmen. Hé hey, de Moraes, kom eens. Wat? Machtig! Chase, Ze zijn allemaal bloot! hele lijf, moet je zien! Wat? Nog meer van die roze engeltjes. Daar vind ik niks aan. Nee, dit zijn duivels, joh. Machtig! Jeroen Bos. Het laatste oordeel. Moet je daar zien? Die luidtrekkende molenwiel waar ze mensen in vermaal. Daar zou ik met genoegen mijn zusje onder leggen. En die wordt geroosterd. En die gevierendeeld. En die gekookt. De brei. Moet je zien. Machtig, man. Van Brugge naar Torhout. Doorhout over Kortrijk naar Oudenaarde. Het tegenwind is geweldig koud. In een boog zwoegen we berg op om de stad te bereiken die daarachter ligt. Ik laat halt houden, want de Wichel blijft achter. We moeten een kwartier wachten eer hij verschijnt. Plan is plan. We kunnen best de hele tocht rijden. En ik zeg van niet. We rijden morgen recht op Rons aan en niet de grote omweg over Meijlbeke en Beiligam. Hoe lang duurt het? Een uur. Ik wil dat jullie een dag rust nemen. Nou, dat wordt uitslapen. Het plan van de reis had er niets gezegd. Pint stelde alle plannen op. Maar nu er vanaf geweken wordt, krijgen ze ontzag voor het plan. Het plan wordt heilig. Maar het moet verlaten worden, al blijft de reden onuitgesproken. De wichel heeft rust nodig. De saamhorigheid wint. Ze zullen dan in godsnaam maar uitslapen om te wichel. En omdat het toch uitgeslapen moet worden, blijven ze na middernacht in de gelachkamer. Ze roken sigaretten. Van der karbargenbok blaast met zijn vogeltong trouwringen naar schattenkeiner. Ik geef een ronde koolzwart bier. De dag eindigt vreedzaam en feestelijk. Waar de blanke tocht ter zit het in de zonnegroep. Waar de Noordse vrienden kruisen, in de zonne-kust aan roep. Je aan de vlak, hakkenstand, je ik aan de vlak. Altijd. De waard zegt dat er twee weg zijn. Zeker een eind om met de fiets. De andere duivels zijn wakker. Ze hebben gestuurd of gevochten. En dekken zich voor de vorm toe als ze mij aanhoren komen, en houden zich slapend. In één kamer ligt er maar één. Heilige leven en punten zijn weg. Van de Karbargenbok kijkt naar mij. Tek tot zijn kin. Snavel erboven. Kleine ogen somber gloeiend. En nou jij. Ah! Waar zijn die twee? Dat weet ik niet. Kerel, als je nu niet zegt, dan krijg je me toch een... De geer is woedend en vernederd. Hij heeft ze zien weggaan. Maar hij heeft niet meegewild. Hij is vernederd, omdat de anderen de eenheid hebben verbroken. Hij is woedend, omdat hij niet met hun nieuwe eenheid is meegegaan. Klaan. Van Punselie, die degeneree, was zoiets te verwachten. Maar die kleine heilige leven met zijn troffelgezicht van kwakken kal. Die een oproerling. En dat is gebeurd met de school van Bint. Met de gaafste klas van Bint. Het is mij gebeurd. Waar zijn ze heen? Een reis naar de verte gaan maken? Naar de Middellandse zee werken en bedelen onderweg. Ze hebben van de karbargen boek al afgedroogd. Zijn snavel zit vol vlekken. tegen die twee. Oh, hele... God op... in de hemel, wat een figuur tegen een Kom dicht! Maak je dan! Ze zijn twee uur geleden vertrokken. Waar naartoe? Zeg het maar. Ja, we weten het niet, maar we zullen ze wel achterhalen. Laat ons achter ze aangaan. Dan vinden we ze zo. In groepen van twee, allemaal één richting huis. Ze zijn te ver vooruit en straks verdwalen jullie. Ze hebben een passen en een rijwielkaart. God weet zijn ze al over de grens. Godver. de gier weet het maar zal niet klikken ik kan het toch niet uit hem halen tug stalen tug ja inquisitie nee en misschien weet hij het niet Ontbeten. We doen die dag weinig. En tegenover de vluchtelingen niets. Smiddags rijden we met een slakkengang naar Ronse. De twee worden doodgezwegen. De Wichel hoest. We zijn vroeg in Ronse. De troep hangt apathisch in de hal van het hotel aan het plein. Ik sta in de deur en rook onafgebroken. De schemering valt. Er lopen er twee te zoeken langs de gevels, fiets in de hand. Daar zijn ze! Hier ja, blijven! Ja. Kom, schot, ik einde erop! Ja, het was geen vlucht. Het was hun beide te heilig geworden toen ze het moesten verzaken. Mijro Beke. Veilig De grote omweg. Ze hebben hem gereden. En nu zijn ze terug bij de groep. Ik hoef hen niet te straffen. De hel straft hem. Schattenkijnder straft hem. Ze worden vernederd. In het openbaar geslagen door een meisje. Met z'n beiden nog wel. Tot ze moe is. En een grienend volgt naar de ingang van het hotel. Van nu af zeggen jullie twee schobbenjakken meneer. Van Ronsen naar Doornik. En over de grens naar Roubaix. Heilige Leven en Punseli worden in de berm gereden en daar nog eens afgetuigd. Van Roubaix naar Ypres. Het industrieel panorama van Tourcoing, Roubaix en verder weg Rijssel. In de morgenmist schimmen rondom de morsige schoorstenen. Het boeit de troep. Van Ypres langs de slagvelden van de ijzer naar Veurne. De Wichel hangt staande over zijn stuur. Hij heeft zich vermoedelijk doorgezeten, maar logend alles. Snachts hoest hij hard. De laatste dag breek ik de tocht op, om te Wichel. We nemen de trein naar Brussel, naar Nederland. Daar verstuiven de twaalf duivels in de woonstad. Dacht de Bree... De beide uitbrekers. Dag meneer. beschaamd en gehoorzaam. De hel wordt een paradijs. Het is een meest rustig. De hel leert verder. Langzaam en redelijk. Ze zijn nog stug gesloten betrouwbaar als ik de tucht handhaaf het gaat zomeren de examentijd breekt aan ik betrek volgens het rooster de wacht in de gymnastiekzaal 65 Vijf vijfde klassers die koortser werken daar zitten nu zij die hebben meegedaan aan het oproer. Hoe snel volgt deze generatie een leus? Hoe snel verlaat zij haar? Een oproer ondanks de tucht. In deze uren van toekijken in de gymnastiekzaal, begrijp ik eindelijk waarom het oproer mogelijk is geweest op de school van Bint. Deze kinderen zijn niet groot geworden in de tucht. Zij hebben vijf jaar schooltucht gehad. Meer niet. Bij hen thuis is geen tucht. Het gebrek aan tucht is de zwakheid van deze eeuw. De eeuw heeft het kind uitgevonden... en koestert het als een nieuwe uitvinding. Vergaapt zich aan zijn wezen. Bind staat alleen met zijn tucht. Dertig uur in de week... 40 weken per jaar. Dat verklaart de rebellie bij een zoekende generatie. Loop een eindje mee, Bre. Als je wilt blijven, hoef je niets te doen. Je wordt automatisch herbeloemd. Graag, Bent. Ik wil graag het laatste jaar van de school nog je leerling zijn. Ik moet u rechtsaf. Salut. Ik heb geen belangstelling voor buitengewoon begaafde leerlingen. De vijfde klassers slagen allen. De diploma's worden uitgereikt. Wind houdt een toespraak over school en maatschappij. Ik sta achter hem. Wind staat kaarsrecht, riet mager. Zijn, zijn handen liggen samen op zijn rug tot een knokig vlechtwerk. Zijn palmen zijn gegroefd. Ze, zijn gehoord, Ze zien bruin van ouderdom. Hij is de oudste en de rechtste. Dan plots beweegt hij. Even schommelt hij naar voren, naar achteren. Hij is een blad, overgevoelig voor de zwakste luchtstroom die een mens ontgaat. Een stalen wil. Dat het schoolonderwijs geen, geen stalen lijf. Aan de eisen een schommelend plek. Ik heb iets ontdekt wat niet mag. Je moet dus één van tweeën veranderen: de school of de maatschappij. De maatschappij kan ik niet veranderen. Nu? vlak voor het begin van het laatste jaar van het bestaan van mijn school, de school van Bint, geef ik mijzelf een schoolcijfer. Zwaar voldoende, Niet meer op te halen. Mijn visie op de wereld is juist. Het individu dat leuzen volgt, gaat op in de groep en ten onder aan macht. Dat is het tijdsbeeld. Ik heb dat willen bestrijden. Ik heb individuen willen kweken. Ik heb gefaald. Mijn visie was juist. Mijn systeem niet. De opstand na de dood van Van Beek zag ik als mijn grootste triomf. 4D als mijn gaafste werk. Maar ik kan niet om de waarheid heen. Ik heb mezelf bedrogen. 4D kwam op school als een verzameling individuen. Ik heb een groep van ze gemaakt. Want het was een groep, een eenheid, een legerkorps dat de opstand neersloeg. Geen ander leger dan het staatsleger. Mijn visie is juist. Mijn systeem niet. Nog één jaar. En dan sterft met de school van Bint het systeem van Bint. Dat dat jaar spoedig verleden mag zijn. Ik heb mezelf als cijfer gegeven en mij teruggetrokken. Zonder uitleg. Wie van het lerarenkorps zou mij begrepen hebben? Wie van hen zou mij hebben gehoord? Ze zijn doof in hun aanbidding. Maar ja, waarom? Waarom? Goedemorgen Wat kijken jullie zonder? Bint heeft ontslag genomen Hij komt niet terug Bint komt niet terug Het is om van Beek Het is om van Beek Hebben jullie iets gemerkt? Hij was afwezig Hij trilde als een blad in de wind. Was het om Van Beek? Hij heeft de ijzeren consequentie van het systeem niet kunnen verdragen. Hij is niet zo gestaald als hij doet voorkomen. Heeft hij vroeger? Het was om de dood van Van Beek. Bind heeft gekozen tussen Bind en Bind zijn systeem. Het systeem blijft. D, 5C. Een stoet grote gestalte trekt het lokaal binnen. Hun verandering is fenomenaal. Zijn zij misschien nooit zulke monsters geweest? Nee. Ze zijn gerijpt. Ze zijn de ondankbare leeftijd te boven. Ze zijn vermenselijkt. Het ligt op hun gelaten... Keinder is nog steeds een slottenvos met piekhaar en een eeuwig kauwende mond. Maar ik zie nu haar ogen. Echte vrouwenoogen. Haast mooi. Haast boeiend. En de gorilla's tijd is geen superprimaat meer, maar een man die zich scheert. Ze zijn kerels nu. Ze zullen reuzen worden. Alleen te Wichel zal een mens blijven. Hij hoest zijn teringke, opgedaan bij de paastop. Hij schijnt de machtigste van allen. Maar hij is stukwerk over riet. Maar verder, reuzen zullen het worden. 5C. het gaafste werk van Bind. De reuzenkweek. ...die bind niet meer zal afleveren. Anderen nemen de kweek over. Wind is heen gegaan. Het systeem blijft. Verbeelden jullie dat het vrede is? <lacht> Hebben jullie mij ooit horen zeggen... Het is voortaan vrede. Nee kereltjes. Het is oorlog. Het is en blijft oorlog. De school van Bint. Je leeft iets. Een as. Een ziel. Ik ontbloot mijn hoofd. U heeft geluisterd naar Bind, Uitzending Naar Bind, Roman van een Zender, van F. Bordewijk. Scenario Mark Lohman. U hoorde de stemmen van Ellen Reurman, Olga van Riel, Thomas Smit, Jim Berghout, Hans Veerman, Bert Stegeman, Paul van der Lek, Guido Kleene, Tjerk van Amerongen, Andor Admiraal, Jaco van der Pool en Theo van Driel. Techniek Rob Gerritsen en Ferry van Nimwegen. Regie Mijnde de Goede. Deze productie kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties.